Jelle Visser met het NOS Journaal. De Nederlandse bevolking is dit jaar fors gegroeid tot bijna 17,8 miljoen mensen. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er zo'n 191.000 inwoners bij. Ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de eerste maanden na de Russische inval kwamen veel Oekraïners naar Nederland. Het dak van het paleis op de Dam in Amsterdam wordt volgend jaar gerestaureerd. De beelden, de leien op de buitendaken en de koepel van het Rijksmonument worden hersteld, meldt AT5. Daarnaast worden de beelden schoongemaakt en bijgewerkt die zowel aan de achter- als aan de voorkant te zien zijn. Daarbij moet de 17e-eeuwse bouwstijl worden beschermd. Tijdens de restauratie is het paleis gewoon open voor bezoekers. Bij een aanslag op een heiligdom in de Iraanse stad Shiraz zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Schutters openden het vuur in een mausoleum. Het is een van de beroemdste gebouwen van Iran. Op verschillende plekken in Iran gingen mensen de straten op om de dood van Masha Amini te herdenken, 40 dagen geleden. Zo was er een protestmars in haar woonplaats. In zeker drie steden waren er confrontaties tussen ordentroepen en tussen de betogers. De uitstoot van de drie belangrijkste broeikasgassen heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt. Het gaat om de uitstoot van CO2, methaan en lachgas. Vooral de uitstoot van methaan liet een grote piek zien. Wereldwijd is de temperatuur gemiddeld inmiddels met ruim 1 graad gestegen. In het Parijse klimaatakkoord van 2015 is afgesproken dat de opwarming beperkt moet blijven tot ruim onder de 2 graden. Het weer, vannacht is het bewolkt en kan vooral in het noorden een bui vallen. Met 12 graden is het niet koud. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags kan er een bui vallen. Met een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. for 106.9 punt negen Alas my own belief oh something breaking me was over calk in these lonely streets Doing it, doing it You don't choke, point your head to the sky if you wanna